Acht uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Minister Ploemen noemt de situatie in de Afghaanse provincie Kunduz fragiel. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een tweedaags bezoek aan Afghanistan gebracht. Ze zegt dat er veel tot stand is gebracht, maar nog lang niet genoeg.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 De schietpartij van gisteravond in de Amsterdamse wijk Slotervaart was een afrekening in het criminele circuit, denkt de politie. De dode is de gezochte crimineel Rida Benadjem. De man van 21 stond op de nationale opsporingslijst en er is vaak aandacht aan hem besteed in opsporingsprogramma's. Hij werd gezocht in verband met een overval op een juwelier in Leiden in januari vorig jaar. Benadjem werd gisteren kort na 11 uur een aantal keer van dichtbij beschoten. Hij stierf ter plekke.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 Ga naar nrc.nl slash next en ervaar het zelf. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1. WPRO, NTR. Labirint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. Vier doden per week, dat is de uitkomst van een berekening... naar het aantal sterfgevallen door de bijwerkingen van diclofenac, Het werkzame bestanddeel in tal van alledaagse pijnstillers en ontstekingsremmers. En dat terwijl er gewoon een alternatief op de markt is zonder al die bijwerkingen. Daar hoort u zometeen meer over. Minder urgent, maar toch ook een hele grote kwestie, het heelal. Het begon allemaal met een knal, sindsdien dijt het uit. Nou, dat blijft gewoon zo, maar verder lijkt het erop... dat het universum deze week een stuk onoverzichtelijker is geworden. Want dijt dat heelal wel overal even snel uit. Daar praten we zo meteen over. Al die twijfel kwam door de ontdekking van een grote groep quasars. We praten ook met de Nederlander die exact 50 jaar geleden... als eerste wereldwijde opschudding veroorzaakten... met de ontdekking van zo'n quasar. Kwasar. Klinkt misschien als een graanontbijt of een computerspel, maar dat is het dus niet. Of vertellen we u iets wat u al lang wist? Moeten we even onderzoeken op de Markt van Amsterdam. Een quasar? Wat is dat dan? Wat, wat? Quasar, wat is dat? Een quasar? Nee. Dat zit in de ruimte. Ja. Ja, dus. Je kijkt ook zaterdag natuurlijk, hè? En wat is een blazer? Nee, niet een blazer. <laughs> ja, blazer. Ik dacht dat ik dat hoorde, blazer. Nee, ik weet niet wat een blazer is. Het is een uh... erotische, erotische onderhemdje toch? Nee, dat wat je al voor je blouseiden hard ja. Oh ja, voor die vrouwen. Ja, nou weet ik het weer. Ik dacht dat het weer zoiets als uh, erotiek, erotiek uh, artikel was. Een Klinkt wel bekend? Nee, helemaal niet. Oké, okay, dat was het. Ja, de quasar, of op zijn Nederlands quasar. Opwinding onder sterrenkundigen door de ontdekking van een grote groep van die quasars vlak naast elkaar. Iets dat volgens de huidige theorieën simpelweg niet zou kunnen bestaan. Nou, dan kunnen er twee dingen mogelijk zijn. Of er klopt geen hout van die ontdekking. Of het hele beeld wat we nu hebben van het universum moet nodig op de schop. John Heise, sterrenkundige van Esron, Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Hartelijk welkom. Inmiddels kind aan huis in dit programma. Die uh, quasar of quasar, hij kwam net al even voorbij. Wat is dat precies? Ja, een quasar is een uh, quasi-stellar object. Die is door een, uh, onze landgenoot Maarten Smit ooit ontdekt. En het blijkt een, een sterachtig systeem te zijn om te zien aan de hemel. Maar het blijkt een heel ver sterrenstelsel te zijn met enorm veel massa. Waar een enorme hoeveelheid energie vandaan komt. En daarvan is ontdekt dat dat afkomstig is van een enorm zwaar zwart gat, een zwart gat... wat daar in het centrum van dat sterrenstelsel zit. En heel veel licht geeft. En een kwaser, als daar dus materie opvalt dan geeft dat gigantisch veel licht... is dus een, een baken in het heelal, heel helder. Meneer Smit, die spreken we straks in deze uitzending... en dan zullen we het even hebben over de ontdekking in de tijd van, van die quasar... Nu even naar de grote ontdekking van dit moment. Want u bent er zelf nogal opgewonden over wat er nu is ontdekt. Ja, het is spannend gewoon allemaal. Alles wat er nu in de kosmologie gebeurt is, is vreselijk spannend. Wat is er precies ontdekt? Nou, er is de laatste 10, 15 jaar is er veel aandacht besteed aan het begrijpen van de structuur van het heelal. Van het heelal is, een beetje, is opgebouwd uit melkwegstelsels, hè? alle Sterren die wij zien aan de hemel, die horen bij onze melkweg. En van dat type melkwegen zijn er vele miljarden, miljarden in het heelal. En die zijn niet gelijkmatig verdeeld, maar die, die hebben een bepaalde structuur. En die telescopen die maken een, een 3D-plaatje van het heelal. Die kijken naar de afstand en de richting. En die proberen te begrijpen hoe het heelal in elkaar zit. En dat is een verrassende ontdekking geweest... want het heelal blijkt op kleine schaal helemaal niet eh, homogeen te zijn... maar een soort schuimstructuur te hebben. En men zegt wel eens van uh, allerlei metaforen voor. Men zegt wel, uh, het heelal is een gatenkaas of dat soort uh, kreten. Er zit grote lege ruimte waar helemaal niks zit. Geen melkverstelsel. En als de aarde daar zou staan, dan zou je geen enkel ster aan, aan de hemel zien. En die zijn, die worden, ja, omgeven met allerlei structuren, vaak draadachtige structuren, een soort spinnenweb van, van melkwegstelsels. Dus homogeen dat wil zeggen dat de, de materie gelijkmatig over het universum verspreid is, ja. globaal gezien. Ja. En, en in homogeen dan heb je dus klonten, Kl klonten van uh, grote en kleinere, leegte, gr klonten en leegte, ja. En waarom zou uh, hieruit blijken dat het helemaal misschien niet homogeen is? Nou, het is dus niet homogeen. Want als je naar buiten gaat naar uh, een donkere nacht, dan zie je klontjes uh, sterren, zeg maar, zie je lichtpuntjes. Dat is natuurlijk het uiterste, andere uiterste van uh, gelijkmatig. Maar de gedachte is altijd geweest dat het helaas als geheel wel homogeen is. Dus, dus als je op grote schaal verdeeld. kijkt. Ja. Dus, dus misschien zijn hier wel kleine concentraties met sterren... maar als je over het geheel genomen kijkt, over grote clusters... dan is het redelijk gelijkmatig verdeeld. Dat is altijd de gedachte geweest. En in ieder geval is het zo, als je naar het vroege heelal gaat... als je naar de geboorte van het heelal kijkt... dan, dan zie je ook dat het homogeen is. Dus het is wel ooit zo begonnen. Dus gelijkmatig verdeeld. En dat is gaan klonteren, geleidelijk aan... En dan was is even de vraag van... Uh, hoe groot kunnen die klonters uiteindelijk zijn? Nou, en we leven in een heelal... wat uh, alle astronomen het over eens zijn... dat je dat uh, met het zogenaamde concordantiemodel kan verklaren. Dus het model waarover iedereen het eens is... dat dat is wat we waarnemen. En tegelijkertijd het model wat we dus niet begrijpen. En uh, in dat model kan je laten zien dat, dat die gelijkmatige materie gaat klonteren... en uh, steeds groter gaat klonteren... en dat hij daar een maximum uh, afmeting bij kan bereiken. Je kan niet verder dan 500 miljoen lichtjaar uh, klonteren eigenlijk. Dat uh, blijkt uit die, uh, het volgen van de groei van de structuur van het heelal. Het zijn computermodellen. Nou, en nu hebben ze gevonden, een, zou ik het kunnen omschrijven... als een, een klont quasars, dus een klont van die hele grote lichtgevende uh, zwarte gaten... Die, die zo dicht bij elkaar zitten dat het zo'n enorme concentratie van materie is... dat het helemaal niet meer klopt met alle modellen. Ja, die, die quasars worden in dit geval dus alleen maar gebruikt als een, een markeerpunt... als een helder object, waardoor je zo ver kan kijken. Want je kijkt uh, tot een miljard lichtjaar afstand, daar gaat het over... Uh, een paar miljard. En, uh, en dan, uh, dan zie je dus een, een concentratie van materie... die een bepaalde afmeting heeft. Hè, die, uh, en die, dat blijkt 1400 aan uh, 1,4 miljard lichtjaar te zijn. En dat is wel drie keer zoveel als eigenlijk verklaard kan worden... uit de groei van structuur van materie in het heelal. Kortom, dat model klopt niet of de waarneming klopt niet, maar iets klopt niet. Er is iets wat niet klopt, dat is duidelijk. Dit moet... Uh, het, het, het kan niet een... Kijk, er zijn wel eerdere grote structuren gevonden. Die worden dan eh, bijvoorbeeld de Great Wall genoemd. En de Sloan Wall. Dat zijn muren van melkwegstelsels. Eh, merkwaardige structuren ook. En die hadden al een afmeting van 500 miljoen lichtjaar. Dat die zaten eigenlijk al een beetje aan de grens. wat we kunnen begrijpen. in het huidige concordantiemodel van het heelal. En nou is het te groot. Dit kan gewoon niet. Laten we even vanaf het begin kijken, want het, het is vrij complex. Hoe dan ook. Je hebt een grote klap gehad, die oerknal. Daarvan zitten wij dan nu een beetje in, in de nasleep, zou je, zou je kunnen zeggen. Toen is het heelal gaan uitdijen... maar de snelheid waarmee ze gaan uitdijen is niet constant. Want, want dan komen we er niet uit. Nee, je ziet... Uh, en je kunt ook theoretisch verklaren en verwachten... dat de zwaartekracht altijd aantrekkend is. En als je begint met een beginsnelheid... Waarop de zwaardkracht werkt, dan behoort het eigenlijk uh, uit te dijen... maar geleidelijk aan steeds minder hard te gaan. En de hoeveelheid materie in het heelal is dan bepalend. Als er heel veel materie zou zijn, dan, en een grote materiedichtheid... dan kan zelfs de uitdijen omkeren. Nou, Dat is in ons heelal niet het geval. En dan heb je een andere uiterste van een hele lage dichtheid. En we zitten ergens uh, op de grens van die twee. Het is begonnen met een heelal wat en steeds langzamer uitduidt. En eigenlijk, de laatste 40, 50 jaar dat wij daar aan werkten... waren we eigenlijk alleen maar aan het meten van... Wat, zal, wat is die vertraging die je behoort te zien? Hoe groot is die eigenlijk, op basis van de waarneming? En toen kwam 15 jaar geleden die verrassende ontdekking... dat het helemaal niet vertraagt, dat het sneller gaat... Dat het versneld wordt. Dus iets moet duwen of iets moet trekken, maar iets moet iets doen, waardoor het heelal steeds sneller uitduidt. Er moet iets extra's zijn, wat duwt. Ja. Dat, uh, en dat is volslagen onverwacht. Waar denkt men dan aan? Nou, eigenlijk is het nog steeds onverklaard. Hè? Dit is de twee grote problemen in de sterrenkunde. Dit is een van de twee grote problemen in de sterrenkunde. Men kan er een naam aan geven. Je kan zeggen van uh, dit is dan donkere energie. En dan gebruik je die naam eigenlijk alleen maar om aan te geven dat je het niet weet. En dan hoor je wel getallen van 90% van alle materie kunnen wij niet waarnemen. Ja, en je kunt dus kijken naar hoe je de uitdijing van het heelal ziet. En hoe je dat nou met een theoretisch model kan verklaren... als je in dat theoretisch model een extra component zet die duwt. En dan kan je wel precies uitrekenen hoeveel procent van het totaal duwt... En dat, dat is duistere materie. En dat, en is dat, gewoon dat, is de dat is donkere die energie. Donkere dus, energie. Dus die 70% die we, die we niet begrijpen. Het stuk wat we niet begrijpen zou 70% van uh, energieinhoud van het heelal uh, zijn. Is er een andere verklaring denkbaar? Iets wat duwt of trekt zonder dat je daar meteen een, een grote hoeveelheid uh, donkere energie aan hoeft toe te voegen? Ja, in principe wel. Kijk, je krijgt dit pas als je in het model aanneemt, het zogenaamde Copernicaanse principe... dat het heelal over grote schaal genomen gelijkmatig verdeeld is. Dan pas kan je het uitrekenen. Anders is het eigenlijk een beetje te moeilijk. Dus als we ervan uitgaan dat het niet gelijkmatig is... zoals misschien uit deze ontdekking zou blijken... dat er dus grote klonten zijn... dan moet het model sowieso op de schop. Ja, dan zou je dan kunnen passen aan een ander model... die rekening houdt met deze grote klonten... en die rekening houdt met... Uh, met andere waarnemingen die ook een beetje problematisch zijn tot nu toe. Maar dat wordt ook heel ingewikkeld rekenen. Want we kijken nu terug in de tijd... en dan weet je steeds hoe ver je terug in de tijd kijkt. Maar als het niet constant is... en dus ook de uitdijing niet overal even snel verloopt... dan wordt het ingewikkeld. Het is een, absoluut een stuk ingewikkelder. Zodra je met niet gelijkmatig verdeelde materie werkt... is het ingewikkeld. Maar je zou kunnen zeggen van dat Copernicaanse principe... dat eist eigenlijk dat wij niet een uitzonderingspositie innemen... Dat eist niet strikt, geno strikt genomen een gelijkmatig verdeelde materie. Je wat je eigenlijk wil, is dat, dat je verderop kijkt... en dat dat representatief is voor wat we nu hier hebben. En hier is onze eigen melk. Hier is onze eigen omgeving, ja. Ik heb altijd gedacht dat wij een beetje in het Rijnsburg van het universum zaten... of, of iets anders, uh, klein afgelegens, uh, een beetje perifere size. Sorry aan de luisteraars in Rijnsburg. Hoe zit dat eigenlijk of zitten wij juist in het centrum? Is, is het hier juist een, een, een hotspot? Ja, het is, uh, we zitten, uh, de, al die slierten, melkwaarstelsels, die komen in knooppunten bij elkaar. En wij zitten in zo'n knooppunt eigenlijk. We zitten in een heel druk stukje heelal. En dat hebben we ook een beetje nodig, want een druk heelal, grote dichtheid, betekent grote activiteit, veel stervorming. En uh, dat hebben we nodig, want de zon moet, moet voorafgegaan zijn... door een grote hoeveelheid sterren... voordat we zoiets als een zonnestelsel met een uh, aarde en de mensheid kunnen krijgen. Je hebt krijgen. veel verse energie nodig en verse bewegingen. Ja, en je hebt veel stervorming nodig. En in zo'n gebied zitten we eigenlijk ook. We zitten in een druk stukje van het heelal. En dat platteland, dat, dat zijn die grote leegtes die leegtrekken ook... die naar de stad toetrekken doordat alles wat er nog zit uh, wegtrekt. Donderdag Dan komt er nog een, een grote primeur aan. We weten nog niet wat. Maar dan komen de resultaten van de Planck-satelliet. Met nieuwe foto's van het baby-helal. U bent daar ook al opgewonden over. W wat weet u al? Of weet u ook nog niks? Nee, helaas weet ik nog niks. Nee. Dat, uh, het is een fantastisch uh, mooie uh, Europese satelliet... die uh, een plaatje van, uh, met een blichtstrijd van drie jaar gemaakt heeft... van de achtergrondstraling van het heelal. En die kijkt naar de toestand in het heelal zo'n zo 380.000 jaar na de oerknal, De rode gloed van de gloeiende vuurbol op dat moment. Verder kan je niet kijken, want dan wordt het heelal ondoorzichtig. En dat is net het punt waarop we tot het uh, uiterste kunnen kijken. En daar kan je over het vroege heelal ontzettend veel conclusies aan verbinden. En dat, dat komt dan donderdag, uh, wordt dat uh, publiek gemaakt. Dus donderdag uh, in Parijs worden de babyfoto's van het heelal getoond? Ja, en in de, dat is al eerder gebeurd door een andere satelliet. Maar deze uh, Europese satelliet die heeft een, een, kan nog veel scherper kijken. En die heeft een paar extra uh, zonnebrillen aan boord met uh, polarisatiefilters, zeg maar. Het wordt heel spannend volgens mij. Het wordt uh, heel spannend, ja. Hartelijk dank, John Heijzen van het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. In de rubriek Wat was wetenschap kijken we terug op gebeurtenissen... die in deze week in de geschiedenis van de wetenschap hebben plaatsgevonden. Gisteren op de kop af was het precies 50 jaar geleden... dat de eerste quasar ontdekt werd. Door een Nederlandse sterrenkundige, Maarten Schmid. Hij woont en werkt al sinds lange tijd in Californië. We hebben hem nu aan de telefoon. Goedenavond. En aan de telefoon hebben we nu Maarten Schmid. Goedenavond. Meneer Van der Wielen, goeiedag. Goeie dag meneer Smit, vanuit, vanuit Californië. Het, het is alweer 50 jaar geleden, uw, uw grote ontdekking. Voelt, voelt het ook zo als 50 jaar geleden? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben natuurlijk wel 50 jaar ouder, in elk geval. Uh, maar het lijkt nog korter geleden, eerlijk gezegd. Is het uw grote ontdekking? Ja, het is de belangrijkste ontdekking die ik ooit gemaakt heb in mijn carrière als astronoom. En, uh, want het, het was ongelooflijk om te moeten constateren dat uh, bepaalde sterren aan de hemel... dat die in werkelijkheid op billions of uh, lichtjaren staan. Dat uh, was zo onverwacht. Men dacht altijd natuurlijk, een ster is een ster... En een melkwegstelsel is een melkwegstelsel, Maar in dit geval waren het sterachtige objecten... zoals 3C273... die op een afstand van 3 biljoen lichtjaren lag. Ongelooflijk. Hoe ging het eigenlijk? Want u zag iets en, en toen, toen bent u gaan kijken. Wat was het moment dat u wist dat u iets heel bijzonders had ontdekt? Wel, het was een sterachtig object... Wat, ge wat geïdentificeerd was als een radiobron. En uh, want daar begon het mee met, met een catalogus van radiobronnen... van, van de uh, astronomen in Cambridge, Engeland. En uh, de identificatie daarvan werd hier op Caltech uh, nogal uh, actief beoefend. En meestal uh, waren die bronnen sterrenstelsels... buiten ons melkwegstelsel. Maar in dit geval waren het was het een sterachtig object En dat was, dat was heel abnormaal. een ster. En, maar dat bleek natuurlijk geen ster te zijn. Er bleek een hyperhelder object te zijn op hele grote afstand. De grote afstand was, was volkomen onverwacht. En dat was dus de, de eerste verassing. quasar... Waarvan we daarvoor niet eens het bestaan konden vermoeden. U, u bent van 1929, bent u nog elke dag aan het werk? Ja, ik werk nog wel, maar uh, een tikkeltje langzamer dan vroeger. Ik ben tenslotte uh, <lacht> al 83, dus uh, ja, de astronomie is. Ik begon, het begon als een liefhebberij. En ik uh, werk er nog altijd met erg veel plezier aan. Tegenwoordig werk ik meestal gamma ray bursts. Is het na, na 60 of 70 jaar in het vak nog steeds een mysterie allemaal? Er zijn altijd nog nieuwe ontdekkingen. En uh, ik zou zeggen dat een van de belangrijkste dingen... die de astronomie de laatste tijd gevonden heeft... is dat het, zoals u weet, het heelal daait uit. Waardoor je op grote afstanden, grote uh, uh, snelheden van ons afvindt. Maar dat die uitdijing van het heelal... dat die nu versneld plaatsvindt, is bijzonder onverwacht en is een fundamenteel probleem voor astronomie, maar ook, ook voor de fysica. Een hele nieuwe tijd en een hele nieuwe ontdekking. Maarten Schmid, hartelijk dank en uh, gefeliciteerd met uh, de 50-jarige verjaardag van uw ontdekking. Tot uw dienst en bedankt hoor. Naast het nieuws over de ontdekking van die groep quasars... was afgelopen donderdag ook de verjaardag van Albert Einstein. Hij is natuurlijk onder andere bekend van zijn formule E is mc We hebben een fragment gevonden waarin Einstein zegt... dat het idee dat massa en energie, eh, dat het idee van die twee eigenlijk hetzelfde is. Het volgt van de speciale theorie van relativiteit... dat massa en energie beide verschillende manifestaties. zijn of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Hij zegt er meteen ook bij dat het voor de gemiddelde persoon... misschien niet allemaal even makkelijk uh, te begrijpen is. Maar met zijn ideeën veranderde Einstein de manier... waarop we tegen het universum aankijken. We vonden ook in de archieven een geluidsfragment uit 1930... waarin de schrijver Bernard Shaw een speech richt aan Einstein. Het was tijdens een chique diner in het Savoy Hotel in Londen. Einstein bestempelt hij in die speech... als een van de makers van ons universum. Holland, made universum universe which lasted 1400 years. Made a universe, has 300 years. Einstein heeft een universum universe. en ik kan niet you hoe lang dat will last. Ja, hoe lang zal Einstein's theorie nog overeind blijven? Dat is nog steeds uh, de vraag. We gaan het hebben over diclofenac, het werkzame bestanddeel van medicijnen als Voltaren en Diclon. Het wordt voorgeschreven als pijnstiller tegen ontstekingen en stramme gewrichten. Het werkt prima, dat is het probleem niet, maar er zijn bijwerkingen. Diclovenak verhoogt namelijk de kansen op een hersen- of hartinfarct. En in Nederland zouden zo elke week vier mensen sterven na gebruik van diclofenac. Hoe dan ook ben je in ieder geval van je gewrichtspijn af, dat is dus het probleem niet. Maar het blijkt allemaal uit een artikel in het tijdschrift PLOS van deze week. Deze doden zijn te vermijden. Ruud Kolen van Brakel is directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. En ook de gast is Ivan Wolvers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur... Arts en schrijver. Hartelijk welkom allebei. Meneer Wolvers, met u te beginnen. Vier doden per week. Dat, dat is een getal waar je toch een, van schrikt. Ja, dat is een behoorlijk aantal. Um, Zullen we eerst eens kijken hoe dat getal tot stand is gekomen? Ja, ja. Waar we het eigenlijk over hebben. Nou, Het is sowieso heel moeilijk, omdat je... Uh... Praat praten over uh, geneesmiddelen, NSAID's. He, daar hoort het bij, bij die groep, niet steroïdale ontstekingsremmers. Waarvan uh, uh, de werking en ook de bijwerkingen bekend zijn. Er zit wel onderling ook variatie, maar we weten dat ze grote problemen op uh, het gebied van maag en darmen hebben. En dus uh, invloed hebben op uh, hart en, en bloedvaten. En daar hebben die uh, gevolgen waarover in PLOS geschreven werd uh, mee te maken. Um, om dat heel goed in kaart te brengen, dat duurt tientallen jaren van gebruik waarin gekeken wordt van uh, zijn er uh, incidenten... en kunnen we die terugleiden naar het gebruik van die medicijnen. Dat is al één. Dus daar, daar ligt dan een heel moeilijk gebied om heel erg harde feiten goed te krijgen... over wat er precies aan de hand is. Punt twee is dat mensen daar heel verschillend op reageren. Uh, als je uh, ja, die, die geneesmiddelen zijn in principe natuurlijk aanvankelijk allemaal uitgetest op... Uh, Jonge mannen van 25 tot 40, zoals dat wel schekscherend genoemd wordt. Maar ja, producenten van geneesmiddelen hebben natuurlijk nooit op mensen met klachten uitgeprobeerd omdat ze ja, geen vervelende dingen wilden zien. Ze wilden het middelsnel snel goedgekeurd krijgen. Dus we hebben een, een vals beeld over de risico's daardoor ontwikkeld. Want de werkelijke problemen met uh, niet-steroidale steroidale, ontstekingsremmers... die beginnen na je 55ste eigenlijk. Dan gaat het ook snel omhoog. Dus als je toch al een, een licht verhoogd risico hebt... en je gebruikt dan ook zo'n pil voor welke klachten dan ook... dan kan het gebeuren dat je ineens een hartinfarct krijgt. Ja, dan of gaat een... het sneller. En dan is het ook weer... Heel moeilijk soms om te ontwarren. Maar wat is nou de werkelijke oorzaak geweest? Is het nou die klovenak geweest? Of zijn het die andere factoren geweest? Dus het is een heel moeilijk gebied. Uh, we, we moeten het daar doen met uh, uh, schattingen meestal. En ik weet van één schatting voor Nederland... Uh, voor wat betreft het algemene gebruik... van niet-steroidale ontstekingsremmers uh, in het algemeen. Uh, en uh, dat is uh, dat er ongeveer 400 uh, mensen per jaar... Overlijden, terwijl het eigenlijk niet nodig was geweest... als ze een alternatief middel hadden gebruikt. En die zijn er. 400 doden per jaar, dat lijkt me een fix getal. Dat is een ongelooflijk groot getal. En, uh, dus als ik dat dan weer terugvertaal naar uh, de vier per week bij Diclofenac... dan zou dat de helft ongeveer zijn. Het is ook niet gek dat Diclofenac wat meer problemen geeft dan anderen... omdat het profiel van Diclofenac wat ongunstiger is. Maar of dat helemaal zal kloppen voor Nederland, dat weet ik niet. En niemand zal daar echt met 100% zekerheid iets over kunnen zeggen. Maar wel weten we dat het een riskante groep geneesmiddelen is. En dat dus uh, de gebruikers eigenlijk recht hebben op een visie... vanuit de mensen die in Nederland, maar überhaupt in Europa... met geneesmiddelen bezig zijn, op hoe je met de veiligheid... en het juiste gebruik van die geneesmiddelen dan om moet gaan. Ruud Kolen van Brakel uh, van uh, Instituut voor Verantwoord medicijngebruik, Als ik het goed begrijp... Uh, gaat het hier om een medicijn waarbij het risico in percentages misschien niet zo ontzettend hoog is... maar omdat het gewoon bij de apotheek ligt, omdat het bij de drogist ligt... omdat het vaak wordt voorgeschreven, leidt zo'n relatief klein risico toch tot heel veel doden. Is, is dat ongeveer hoe het zit? Nou, Ik ben eens dus, uh, nagegaan hoeveel er gemeld zijn als het gaat om, uh, om hartproblemen in Nederland. En dan zie ik dat bij het officiële centrum voor bijwerken in Nederland, LAREP... Dat er in de afgelopen 13 jaar drie gevallen gemeld zijn van een hartinfarct, waarbij één met dodelijke afloop. En dan is het nog niet zeker of er daadwerkelijk een oorzakelijk verband is. Dus dat even voor die cijfers, nou zal daar best een onderrapportage zijn, dat is vaak het geval natuurlijk bij dit soort zaken. Maar als wij kijken naar wat er de grootste problemen zijn met deze middelen, dan zijn dat toch niet de hartproblemen, maar toch echt de maagproblemen, maagperforaties, maagbloedingen. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele groep geneesmiddelen, waar ook ibuprofen en naproxen onder. Vallen. Als het gaat om hartproblemen, dan is die kans, voor zover wij dat weten uit allerlei onderzoeken, dan is die kans zeldzaam. Maar omdat het natuurlijk heel veel gebruikt wordt, hele grote groepen uh, mensen gebruiken dat, ja, praat je toch over een aanzienlijk risico. Deze getallen, 400 doden per jaar uh, voor, voor al die NSAID's of 4 of uh, doden per week voor uh, die klovenak, gelooft u daar iets van? Het lijkt mij een heel erg hoog getal. Ik, als het gaat om het aantal mensen dat vermijdbaar overlijdt in Nederland... als gevolg van deze groep middelen, dan klopt dat wel zo ongeveer. Maar dan zijn het toch voornamelijk de maagproblemen... die daar aan, aan schuld zijn geweest. Voor wat betreft de hartproblemen ken ik die getallen niet. En zou ik ook in twijfel trekken of dat vier per week is. Desalniettemin gaat, gaat het hier natuurlijk om een middel... dat en vrij verkrijgbaar is en om een middel waarvoor een alternatief voorhanden is... waarvan we weten uit onderzoek dat dat een gunstiger risicoprofiel heeft. En in dat soort situaties moet je je toch afvragen... of je niet daadwerkelijk actiever zou moeten voorlichten. Zoals bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië gebeurt... waar men een, een, een landelijke campagne heeft om te ontmoedigen... om diclofenac voor te schrijven... en in plaats daarvan naproxen voor te schrijven. Ja, want Ivan Wolvers, het is al langer bekend. Deze risico's zijn al eerder in kaart gebracht. Misschien nog niet met getallen. Misschien is het ook moeilijk om exacte getallen te geven. Deze getallen komen dan, uh, zijn weer een vertaling van de getallen uit het tijdschrift PLOS. Maar er zijn dus andere medicijnen voor dezelfde klachten... zonder gerapporteerde bijwerkingen. Ja, binnen de categorie uh, niet-steroïdale ontstekingsremmers... zit variatie, met name op het gebied van die hart- en bloedvatklachten... Eh, wat betreft die, eh, de effecten op eh, maag en darmen... is er wel verschil met bijvoorbeeld de COX-2-remmers die we hebben gehad. Vioxx is een bekende, maar die is uit de handel genomen... omdat die weer in eh, grote onderzoeken... ook al tijdens de introductie van het middel... Hoor, dat daar wat meer eh, sterfte door hartinfarcten was. En dat is zo'n schandaal geworden dat ze de, de Vioxx weer van de, uit de handel genomen hebben... daar was wel een, voor, een voorbe, eh, voordeel... omdat die wat minder effect, eh, ongunstig effect op de, op de maag en de darmen hadden. En daarom hadden ze ook een goed verkooppunt. Maar voor de, de, de niet-COX2-remmers... Eh, is dat voordeel eigenlijk uh, niet bekend. En daar zit nauwelijks variatie in de risico's die je loopt met het gebruik. En voor die uh, hart- en bloedvat aandoeningen, waarvan dus uh, die, die pluscijfers, die zijn er. Hè? Ik bedoel, het is ook niet uh, met de natte vinger gedaan. En die schatting van die 400 per jaar uh, in Nederland alleen. Die komt van een, een congres in Zuid-Frankrijk en daar moest ons ministerie voor gezondheid iets presenteren. En die had van specialisten uit Nederland gekeken van wat zou dat cijfer ongeveer kunnen zijn. Dus het is niet allemaal dat het echt uit de lucht komt vallen, maar het, het is wel heel erg moeilijk om daar heel erg concreet en duidelijk... Bijvoorbeeld, Ik zal daar nog een klein voorbeeld over geven over die hart- en bloedvat uh, aandoeningen. Je hoort wel eens van die verhalen van die topsporters die ineens op het veld in elkaar zakken en een hartinfarct hebben. En uh, Deense onderzoekers hebben dat in verband gebracht met um, um, het gebruik van die niet-steroidale ontstekingsremmers. Want die jongens die geblesseerd raken, ja die moeten spelen en ze hebben pijn, ze willen er weer in. En die gebruiken ook op advies van hun clubartsen ongelooflijk veel van die niet steroïdale ontstekingsremmers En er is dus een verband, hè? en je weet een verband of niet altijd een oorzakelijk verband te zijn... tussen dat grote gebruik van die uh, middelen en die plotselinge dood op het veld uh, gemeld te zijn. Er is ook een mooie documentaire over gemaakt. En ook bij de FDA, de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteiten, heeft men daarna gekeken. En zegt, daar zeggen ze ook dat het niet onwaarschijnlijk is. Maar, maar hoe ja, kan heel... het dan zijn? Want, want uh, Ruud Kolen van Brakel, er zijn dus twee medicijnen. Van de, van de ene doen verhalen de ronde, exacte getallen uh, zijn misschien moeilijk te geven. Maar uh, zeker is toch wel dat er iets aan de hand is en met die ander is dat niet aangetoond. Waarom schrijft een dokter dan toch nog steeds die Nak voor? Ja, ik denk dat je voorop moet stellen, het gaat hier nog steeds, ondanks hè, de, de, de grote groep gebruikers om hele zeldzame aandoeningen. En wat je, wat je natuurlijk krijgt is elke keer een, een afweging tussen de balans van de werkzaamheid van een middel en de schadelijkheid van het middel. Dat doe je eigenlijk als je een middel registreert en op de markt wil brengen. Dan moet dat in kaart gebracht worden en gedurende de tijd dat het op de markt is, leren we meer van dat middel. Als dan blijkt dat de schadelijke effecten groter worden, dan moet je op een gegeven moment wel het voorschrijfgedrag ook gaan aanpassen. Dan moeten artsen zich gaan aanpassen. Maar dan moeten ze dus wel goed geïnformeerd worden daarover. En fris je niet, er zijn natuurlijk ontzettend grote belangen gemoeid met dit soort middelen. Het gaat om eh, middelen eh, waar heel veel eh, omzet in wordt behaald. Dus ook fabrikanten hebben belang erbij om zo'n middel op de markt te houden. Dus het is elke keer een afwering tussen de werkzaamheid van het middel en, en eh, de schadelijkheid van het middel. En dan maakt het natuurlijk ook nog uit of je, waarvoor je een middel gebruikt. Als je een middel gebruikt tegen kanker... dan accepteer je dat het heel ernstige bijwerkingen kan hebben. Maar als je een middel gebruikt tegen acne... dan wil je helemaal niet dat zo'n middel zulke ernstige bijwerkingen heeft. Nou, Die, die balans die blijkt steeds moeilijker uh, uh, in te schatten... Maar en moeilijker geval, te accepteren. Wat, wat maar ook in het geval dat er een alternatief is... lijkt me die balans vrij makkelijk. Want, want de een heeft misschien wel een probleem... en de ander zeker niet. Of in ieder geval niet aangetoond. Nou ja, dan zou ik toch maar gewoon die handen nemen. Waarom moeilijk doen? Nou ja, kijk, het lastige van dit soort zaken is toch... dat uh, uh, de, de balans zit er ook in. Een middel van de markt halen betekent ook... dat je honderdduizenden of miljoenen mensen... die heel erg veel baat hebben bij juist dat middel... dat je die schade berokkent. En die balans moet elke keer bewaard worden. Ik ben het met u eens. Op momenten dat er een alternatief is... dat even goed werkt en dat die bijwerking niet heeft... dan mag je je afvragen waarom daar niet steviger op wordt ingezet. Maar wat dat betreft... Ja, die belangen zijn groot en die instanties die daarover oordelen... dat zijn in zijn algemeenheid niet de meest snel werkende instanties. Ivan Wolfers, euh, aan de ene kant willen we medicijnen zo snel mogelijk op de markt... want mensen hebben... Kwalen, zeker als het gaat om levensbedreigende ziekte, is dat heel begrijpelijk. Aan de andere kant willen we dat het zorgvuldig getest wordt. Moet er iets veranderen aan de manier waarop medicijnen... op dit moment geïntroduceerd worden in de markt wat u betreft? Ja, absoluut. Ik denk dat daar een belangrijke sleutel ligt tot verbetering. Want er is verschil tussen toelatingsbeleid en veiligheidsbeleid. En bij veiligheidsbeleid dan denken veel mensen toch van... Hey, bij twijfel niet inhalen. Ook als er een, een, een verband is waar je nog niet oorzakelijk echt... Goed uh, uh, aan kan tonen, maar waar wel een grote waarschijnlijkheid is, dan mag je toch van uh, overheden verwachten dat er een veiligheidsbeleid komt. Bij die NSAID's, bij die diclo is daar zeker, daar wordt al jaren over gesproken, van dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Maar je haalt zoveel over hoop. Dus dat moet echt gebeuren. Je moet bij introductie van nieuwe middelen sowieso een proefperiode in, in, uh, inbrengen van: kijk, als er. Want dan gaat het pas echt gebruikt worden. Hè? En dan kun je pas de bijwerkingen goed in beeld brengen. Als daar bepaalde dingen boven water komen, komen, dan moet er een moment komen waarop je dat heel goed kunt evalueren. En waar je nog heel hard kunt zeggen, we doen dit middel niet, want er is een alternatief. En het blijkt nu, na drie, na vijf jaar, dat het toch onverstandig is. Ik zou wat u betreft uh, die klovenak, uh, uit de schappen moeten verdwijnen? Uh, dat kan ik heel moeilijk beoordelen, omdat ik uh, uh, niet op de hoogte ben van onderzoek waaruit blijkt dat mensen zonder dieklovenak uh, het niet redden. Uh, naar mijn mening is er ook niet zulke onderzoek gebeurd, maar goed, even terzijde. Maar uh, ik denk zeker dat we uh, gezien, ik bedoel, hoeveel NSAID's hebben we niet die uh, een gunstige profiel hebben? Ik denk er, uh, dat we bij elkaar zo'n dertig van die NSAID's hier in Nederland op de markt hebben met alle varianten, dus daar, ja, daar is wel uh, iets aan te doen. En dat betekent en artsen beter opleiden... maar ook die gebruikers erbij betrekken. In Amerika heeft de FDA, die over dit soort dingen gaat... die heeft een publieksvriendelijke website voor mensen, voor gebruikers... waarin ze dus alle, ook de kleinste dingen uh, kunnen lezen. Hier bij het CBG, er is iets over Diane 35... en dan wordt er meteen gezegd, als het in de media komt... van ja, paniekmakerij... En kijk, met zo'n houding neem je die gebruikers ook niet erg serieus... en dan wordt het ook alleen erger. En het CBG is het uh, bureau voor de geneesmiddelen? Ja, het de... college ter boring van de geneesmiddelen. Kortom, er is nogal wat aan de hand. En transparantie zou in ieder geval kunnen helpen. Ruud Kolen van Brakel, dank u wel. Directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en ook Ivan Wolvers, hoogleraar gezondheidszorg en cultuur. Tevens arts en schrijver. Meer informatie over die kloof nou, kunt u vinden via de website wetenschap24.nl. Er zijn televisieprogramma's, musea, waar je proefjes kunt doen. En nu is er ook een spel dat kinderen enthousiast moet maken voor de wetenschap. Maar doet het dat ook? Onze verslaggever Frederik Melman nam polshoogte op de Westerparkschool in Amsterdam. De, de tweede groep mag gewoon doorwerken. Het is donderdagmiddag op basisschool de Westerparkschool in Amsterdam. Ik hoor je niet. Het is het grootste speelte. Je kunt ook niks komen vragen. Hè? Ik uh, ben de leerkracht van al deze kinderen. Ik ben ledis. Ik ben 56 jaar, ik hoor ontzettend veel verreizen, reizen, verre bestemmingen. Het liefst drie keer per jaar als het als eruit het komt. Gladys is juf van groep 6 en ze heeft vanmiddag een aantal leerlingen apart aan een tafel gezet. Ik ben Mohammed, ik ben Doeka, ik ben Geneva. ik ben Ariana, ik ben Juno. Ik ben Cas, ik ben 9 jaar en mijn hobby's zijn BMX'en en steppen. We gaan vanmiddag samen met een juf een nieuw spel testen. Expeditie Mundus heet het. En het is bedacht door een stel jonge wetenschappers. De juf leest eerst de spelregels voor. Je bent lid van een team van wetenschappers uit allerlei vakgebieden. De missie van het team. De zoektocht naar een planeet waar mensen kunnen wonen. En tijdens deze missie stuit je team op een onbekende planeet. Met intelligente bewoners die hun planeet Mundus noemen. Jij en je collega's gaan op onderzoek uit. De leerlingen moeten opdrachten uitvoeren... en zo de onbekende planeet Mundus in kaart brengen. Zo leren ze spelenderwijs wat wetenschappers nou eigenlijk doen. Een aantal kinderen heeft daar al ideeën over. Ze ontdekken dingen. Okay, bijvoorbeeld André Kerpers uh, ontdekt iets in de ruimte. Um, wetenschappers in een lab ontdekken dingen met, uh, met uh, chemische dingen. En um, arche arche archeologen die ontdekken um, bijvoorbeeld oude botten en oude dingen... wat in de grond... Ge Um, verstopt is eigenlijk. Maar je hebt ook um, uh, wetenschappers die iets uh, ontdekken voor in de toekomst. En? Bijvoorbeeld een uh, auto die kan vliegen. Eigenlijk zoek je naar niks en ook naar alles. Je zoekt, je probeert gewoon dingen, maar soms zoek je wel speciaal naar één ding. Maar soms is het gewoon, je doet wat en dan krijg je een uitkomst. Bijvoorbeeld als je wil een medley. Iets wil ontdekken voor medicijnen. En dat je ineens kan vinden hoe je een robot moet maken of zo. De juf ziet erop toe dat er twee aan elkaar gewaagde teams gevormd worden. Dat jij even hier komt zitten en jij daar. Een beetje een gemixt team. En dan kan het spel beginnen. Oké, let op. Waar zit Anus, het poepgat van een schildier? Ja, hier. Ja, ja. Hé, hey, dat is goed bewijsmateriaal. Wat is dit? Um, hier zo. Nee, is het ook niet. Zo? Ja, hier. Bij dat ja. streepje ja, onder, onder de, de staart. Nou, het is eigenlijk een soort. een plaats van een gordeldier. Alleen de ene kant is, zomaar zeggen, dan zie je de organen. Dus de hersens, de ruggraat. en het hart. en de darmen. De maar kijk, hier is een streep, alleen een streepje, maar wat heeft het in de manier Je ziet ook die darmen. Ja, het is onder de staart. Na een uur spelen eindigt het in gelijkspel. De jonge recessenten praten nog even na over het spel. Ik vond het heel leuk. Oh, je voelt je echt een wetenschapper, maar het was ook heel moeilijk. Je leert ook wel... Uh, samenwerken en uh, goed nadenken met behulp van andere dingen. Hebben jullie nou iets meer geleerd over uh, wat het nou is om wetenschap te doen? Of als je wetenschapper bent, wat je dan allemaal moet doen? Ja. Hebben jullie er iets over geleerd? Ja. Ja. Ja. ja. Je moet eigenlijk naar alle feiten kijken en niet zomaar een antwoord verzinnen. Net als bij een misdaad moet je alles weten, niet zomaar iemand beschuldigen. <lacht> Ook dat als je... Als je die kaarten niet had, dat je wel misschien je hele leven over één een zo'n vraag moet doen. Zit je morgen nog? Ja, makkelijk. Een paar jaar nog. Wetenschappers hebben dit spel, denk ik, gemaakt om aan kinderen te laten zien hoe leuk de wetenschap is. En ook hoe moeilijk wetenschap is. Want zodat ze, zodat ze niet denken dat het gewoon zo makkelijk is. En dan hebben de kinderen medelijden met ze. <laughs> Als u het spel van de jonge academie zelf gratis wilt bestellen of downloaden... kunt u gaan naar de website www.expeditiemundus.nl of via de website wetenschap24.nl. Tijd voor de rubriek Post. Als u een vraag heeft, iets waar u mee rondloopt... dat u zich altijd al heeft afgevraagd... maar nooit het antwoord op kunnen vinden... dan kunt u dat mailen naar labyrinthradio.wpro.nl. En wij gaan op zoek naar iemand die misschien wel het antwoord weet. De vraag werd deze week gesteld door Sidney Simons. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de vraag ook alweer? Uh, mijn vraag betel, bestaat uit de begripsvorming... rond het idee van uh, de zon... Uh, die in de oudheid gehouden werd voor uh, een vorm van vuur, van verbranding, uh, terwijl we nu weten dat er ook zuurstof nodig is voor verbranding en dat de zon dus, de processen op de zon niet op verbranding kunnen berusten. Juist. En mijn vraag uh, is in hoeverre lijkt verbranding toch op uh, de processen op de zon en in hoeverre zijn er verschillen? En hoe is het uh, op het moment dat ze doorhadden dat zuurstof nodig was voor verbranding en dat de processen op de zon uh, op iets anders moesten berusten, wisten ze niet meteen dat het op uh, kernfusie berustte. Dus hoe keek men toen tegen de zon aan? We gaan uh, het voorleggen aan Frans Sneek, astronoom van de Sterrenwacht in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst dachten ze dat de, de zon gewoon een brandende bol was waar verbranding plaatsvond. Zoals dat hier op aarde in de open haard bijvoorbeeld ook gebeurd. Uh -huh. Toen kwamen ze erachter dat je daar zuurstof voor nodig hebt en dat dat dus niet het geval kon zijn. Maar ze wisten nog niet van het bestaan van radioactiviteit en kernfusie en, en dat soort dingen. Dus wat dachten ze in de tussentijd en wanneer gebeurde dat allemaal? Nou ja, we hebben het hier over het eind van de 19e eeuw. En eigenlijk het belangrijkste argument tegen uh, verbranding, zoals we dat kennen van benzine bijvoorbeeld, het is niet zozeer zuurstof, maar uh, ho hoe lang de brandstof erover doet om op te raken. Uh, dus dus echt de, de, de meest bekende natuurkundigen van eind 19e eeuw die had een hele grote discussie over wat is nou de brand, brandstof van de zon. En uh, eigenlijk alles wat ze verzonnen kwamen ze erop uit dat die brandstof na zo'n paar duizend jaar op zou moeten raken. En toen kwamen ze in, uh, uh, in, in grote discussie met Darwin, de dus Charles Darwin van, van de evolutietheorie. Die toen al aan het argumenteren was dat de aarde, en dus ook de zon. vele miljoenen, zo niet vele miljarden jaren oud zou moeten zijn. Dus dan, dan, dan klopt dat niet bij elkaar. Nou, ja, dus dus anders, de eindelijk... was de zon, anders was de zon al lang een keer opgebrand. als die gewoon traditioneel ja, verbrandde. Precies. Dus eigenlijk alle, alle theorieën waar ze mee kwamen. Betekenen dat de zon maar zo'n paar duizend jaar oud zou moeten zijn. Nou, dat, dat klopt er niet met Darwin. Nou, daar zijn ze nog uh, tientallen jaren over aan de bakkeleien geweest. Tot eigenlijk het begin van de 20e eeuw, toen uh, Albert Einstein kwam met ESM, ESMC-kwadraat. Uh, en dat was eigenlijk de formule die leidde tot de hele uh, uitvinding van, van kernenergie, dus kernfusie. En het duurde pas tot eigenlijk uh, rondom de Tweede Wereldoorlog dat er ook een volledige theorie werd gemaakt hoe kernfusie nou eigenlijk werkt. In eerste instantie met toepassing voor, uh, voor kernbommen, maar in tweede instantie ook om nou eindelijk eens uit te vinden hoe dat nou werkt in, uh, in die kern van de zon. Weten we nu inmiddels uh, een beetje hoe de zon werkt of, of blijft het ook nog een beetje een mysterie? ja, Voor een heel groot deel we hoe de zon werkt. Uh, we kunnen niet in de kern van de zon kijken, maar die processen daar binnenin, die, uh, die, die, die begrijpen we heel erg goed. Uh, dankzij ook computermodellen. Uh, er zijn nog wel een, een paar andere zaken die voornamelijk aan, in, in de atmosfeer van de zon, dus in de buitenste lagen, plaatsvinden. Dus in de kern van de zon is het zo'n uh, zo uh, 10 miljoen uh, graden. Aan de buitenrand van de zon is het zo'n 6.000 graden... maar daarbuiten is het een hele eilenlaag die ook weer zo'n miljoen graden is. Wat je in principe niet zou verwachten. Waarom het daar weer zo warm is, dat snappen we nog niet helemaal. Dus er zijn absoluut nog raadsels op te lossen daar. Frans Snik, astronoom aan de Sterrenwacht Leiden. Dank, Sidney Simons. Lijkt me een helder antwoord, toch? Zeer bedankt. Ja, ja. graag gedaan. En uh, wie ook een vraag heeft, kan die mailen naar vprl.nl. Gaan we het nu hebben over het gedrag van complexe netwerken aan de hand van de individuele actoren? U hoort het goed. Het gedrag van complexe netwerken aan de hand van individuele actoren. Een voorbeeld misschien. Stel dat je bijvoorbeeld alle Twitteraars van Nederland persoonlijk zou kennen. Zou je dan kunnen voorspellen wat de volgende hype op Twitter wordt? Of laten we gewoon beginnen met alledaagse processen, bijvoorbeeld in ons brein. Rick Quax is informaticus, promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op exact dit onderwerp. Goedenavond, hartelijk welkom. Hi. Een complex netwerk, dat, dat zou zo'n beetje alles kunnen zijn. Hè? Waar denkt u bijvoorbeeld aan? Het nou, komt in ieder geval ontzettend vaak voor in de, na in de natuur. Uh, een netwerk, om te beginnen, is, is precies wat je denkt dat het is. Het is een verzameling punten. En dan hebben we het vaak over heel veel punten. En, en tussen die punten zijn uh, verbindingen aangelegd. En dat zijn dan ook een, een heleboel verbindingen. En als je dat dan in je hoofd... Uh, uh, ja, een heel groot weerwaar aan... Uh, aan verbindingen ziet, dan heb je het ongeveer goed. En dat komt in de natuur ontzettend vaak voor. En als we het bijvoorbeeld hebben alleen al in het menselijk lichaam... kan ik zo vier, drie, vier fenomenen noemen... die beschreven kunnen worden door zo'n netwerkmodel. Want zo'n netwerk dat is eigenlijk een model... het is een voorstelling van een fenomeen in de natuur... Dus, dus bijvoorbeeld mijn brein, of, of jouw brein, of het brein? Ja, bijvoorbeeld uh, het brein, uh, maar ook uh, iedere cel in je lichaam hè, bestaat uit DNA. Uh, die DNA bestaat uit genen. Wat die genen doen, is elkaar reguleren. Dus uh, één gen, nummer 1. Zeg bijvoorbeeld tegen nummer 10, uh, nou, uh, doe maar wat meer of doe maar wat minder. En, en dat vormt een, een complex netwerk uh, van interacties... En in het brein is het net zoiets. Uh, het brein bestaat uit uh, neuronen, dat zijn cellen. Uh, en die neuronen zijn op zichzelf zijn vrij eenvoudig. Maar doordat ze zoveel interacties hebben met andere neuronen. dan is het geheel, uh, krijg je een complex uh, gedrag. Dus één neuron, als zoiets zou bestaan. zou je kunnen voorspellen. Maar het geheel van al die neuronen, dat wordt onvoorspelbaar. Ja, dat is eigenlijk de rode draad in, in mijn onderzoek. Is dat je een heleboel uh, eenvoudige elementen hebt. die als je ieder element uh, op zichzelf zou bekijken... dan zou je best wel uh, een wiskunde kunnen opschrijven. Uh, moet ik wel voorzichtig zijn natuurlijk... want uh, een neuron is eigenlijk niet zo heel simpel... als dat, we, als dat ik het voordoen. Maar uh, eigenlijk zou je dus van ieder element zelf... zou je wel op een gegeven moment een wiskunde kunnen opschrijven... hoe die element zich gedraagt. Uh, en het probleem is dan dat als je die elementen uh, met elkaar verbindt... en met een verbinding bedoel ik uh, een interactie, dus uh, één neuron vertelt aan een ander neuron uh, wat hij moet doen. En als je daar een groot netwerk van die interacties uh, maakt... Dan, krijg je, dan kun je het systeem ook als geheel bekijken. Dus je kunt die hele collectie van elementen kun je als één systeem bekijken... en dan kun je afvragen... maar hoe gedraagt dan dat hele systeem zich als één geheel? En dat is nou uh, de moeilijkheid. Dus in de complexe systemen, dat is, dat is mijn vakgebied, complexe systemen... Uh, daarbij raken we dus ergens halverwege raken we de weg kwijt. Dus tussen die individuele elementen en die individuele interacties... hoe dat dan zich uh, vertaalt en combineert tot een, een algeheel gedrag van het hele systeem... daar raken we de weg kwijt. Hoe ga je dan te, te, te werk als je als promovendus informaticus daar iets aan wil doen? Je wil een mooi model dat iets voorspelt over dingen die zich nu niet laten voorspellen. Waar te beginnen? Ja, waar te beginnen? Te beginnen eigenlijk bij de, de gedragsregels van die individuele elementen. Daar uh, beginnen we eigenlijk. Uh, dus je, uh, je kijkt naar die individuele elementen... en je vraagt je eigenlijk af van... Uh, nou, hoe werkt zo'n element nou? En uh, als functie van de, de, uh, de input die hij krijgt... Hè, van, van andere elementen van buitenaf... Uh, wat gaat hij dan doen? En als je dan zo'n beetje één element begrijpt... oké, okay, dan is de volgende stap... Is, hoe zijn die elementen met elkaar verbonden? Uh, is dat een, een statisch netwerk? Of verandert dat over de tijd? Uh, heb je verschillende verbindingen met verschillende uh, uh, gewichten? Uh, begra... Laten we het in gewoon menselijke termen. Want, want dit gaat echt voor heel veel dingen op. Hè. Dit gaat voor chemie, voor, voor natuurkunde, voor deeltjes. Ja, voor, ja, ja. voor hersencellen, voor, ja. voor de massa, voor de mensheid. Ja, voor voor alles. Ja. Nou, alles. Alles wil ik niet zeggen. Best alleen, heel nee. veel. Best veel, ja. Ja. Maar laten we toch in menselijke termen kijken... want dat, dat, dat klinkt zo lekker begrijpelijk. Ja. Um, dan gaat het er eigenlijk over om wie praat met wie. Wie, wie heeft de meeste connecties? Um, ja, dus je kunt uh, uh, bijvoorbeeld kijken uh, naar sociale netwerken. Hè. Dus uh, je hebt uh, nu met social media heb je, uh, best wel veel uh, platformen... waarop mensen dus uh, vrienden kunnen worden met andere mensen... of communiceren met andere mensen... Uh, en, en dat is eigenlijk ook een complex netwerk. Nou kunnen we geen wiskunde opschrijven van één mens... maar zelfs al zouden we dat kunnen... dan zouden we nog niet kunnen begrijpen... hoe dan een groep mensen zich uh, gedraagt als geheel. En wanneer besluit een groep bijvoorbeeld... om uh, een revolutie te beginnen of om een... Uh, uh, een, een nieuwe mening aan te nemen. Ja, of bijvoorbeeld om, om het verjaardagsfeestje... Van, uh, van een minderjarig meisje te verstoren ergens in, in de provincie. Nou, bijvoorbeeld, ja. ja dat, dat... Is een, dat is een mooi voorbeeld van complex gedrag... van individuele actoren die dat uit zichzelf allemaal niet zouden doen... maar het geheel gedraagt zich onvoorspelbaar... en neemt de trein naar haren. Ja, ja het is uh, je, je, hebt, je hebt dus twee ingrediënten. Je hebt dus die, uh, die dynamiek die de mensen zelf nemen. Dus de, de mensen zelf... Uh, uh, een groot deel daarvan, of nou ja, een deel daarvan... die moet uh, zeg maar geneigd zijn om, om dit soort informatie over te nemen. En je hebt ook nog nodig de, de structuur van het netwerk. Dus uh, je kunt, ook al heb je dezelfde aantal uh, uh, verbindingen... dus in dit geval communicatieverbindingen... Uh, uh, ook al heb je hetzelfde aantal... dan nog kun je ze op verschillende manieren kun je ze tussen de mensen neerleggen. En dan zijn er dus manieren waarop dit soort informatie ontzettend snel verspreid door het netwerk. Dus één iemand zegt van, ik heb een feestje... en dat, die worden door de vrienden overgenomen. En dat weer en dan weer. En op een gegeven moment dan weet iedereen het. Maar je kunt ook netwerkstructuren maken waarop dit heel moeilijk gaat. En dat dat op een gegeven, bijvoorbeeld na één of twee stappen, en dan houdt het op. Dan bloedt het dood. Ja. Stel dat we de, de promotie zouden moeten vatten in de wet van kwaks. <laughs> is, is dat mogelijk? Wat, wat zou dan de wet van kwaks zijn? Wat zou dan de weg van kwak zijn? Nou ja, dat, is een, uh, dat klinkt in ieder geval hartstikke mooi. Ja toch? Ja, dat vind ik wel, uh, vind ik wel aardig. Nou, um, wat, waar ik naar kijk is de informatieverspreiding van uh, dus elementen... en in dit geval personen door het netwerk. Dus uh, mijn vraag is, um, als informatie opgeslagen is in één element... hoe makkelijk verspreidt het zich dan door het netwerk? En hoe ver kan het rijken? Dus één iemand weet iets, hoe snel gaat het de wereld over? Ja. En dat is dus een functie van de netwerkstructuur. Maar ook een functie van wat dus die personen zelf uh, aan het doen zijn. En hoe kan je voorspellen wie je eigenlijk in de gaten moet houden... om te weten wat zich het snelst gaat uh, uh, verspreiden? Of, of in het geval van neuronen, welk, welke neuron moet je in de gaten houden... om te weten wat zich het snelst gaat verspreiden? Exact, exact, ja. Dus, uh, en welke, welke is dat? Nou, ja, dat, dus, uh, dat hangt dus van veel factoren af. Maar ik kan dus... Uh, niet in zijn algemeenheid zeggen uh, wie dat moet zijn. Maar ik, heb wel een, uh, ik ben wel bezig met een, uh, een theorie. Uh, en die, dat, die theorie die komt uit een combinatie van informatietheorie... uit informatica en uh, statistische fysica. En we zijn ook bezig met een theorie die dus, uh, uh, dit probeert te meten... en probeert aan te wijzen. Dus die probeert echt te zeggen van... oké, okay, uh, heb ik zoveel verbindingen... dan gaat mijn informatieverspreiding uh, vrij slecht. Heb ik er zoveel, dan gaat dat goed. En misschien heb ik er zoveel en dan gaat het weer slecht. En wat is beter, meer verbindingen of minder? Nou, dat is dan een, een heel interessante vraag... en ook een hele centrale vraag in de, in de wetenschap. Hè. Dus vaak, wat ik dus even in het begin wat ik al zei... is dat het vaak zo is in dit soort systemen... dat je simpele elementen hebt, maar het totaal, dat gedrag... dat begrijp je niet. En nou, dat is dus een probleem. Maar evengoed wil je... Uh, vragen kunnen beantwoorden. En een, een hele centrale vraag vaak... of je nou neurobiologie doet... of je doet de genregulatie... of uh, uh, social media of terroristennetwerken... en je wil weten wie de mening uh, domineert. Uh, het is altijd een centrale vraag... van wie is nou degene die het systeem stuurt... en wie is nou degene die volgt wat het systeem doet. En is dat degene met de meeste of met de minste connecties? Nou, ik heb dus uh, voor een... Uh, een, een klasse van uh, dynamiek. Dus ik heb een bepaalde klasse van dynamiek bekeken. Uh, maar, maar wel een brede klasse. En neurobiologie en, en sociale interactie en opinievorming valt daarin. En daar valt het voor dat uh, je kunt dus veel verbindingen hebben. En dat is wel heel paradoxaal. En heel dus je zou zeggen degene met de meeste, maar het is degene met de minste? Nou, of iets tussenin eigenlijk. We hebben nog maar een paar seconden. Maar dat heeft ermee te maken dat wie al veel verbindingen heeft... die krijgt zoveel... Tweets, dat hij nooit meer zal retweeten, want hij kan niet meer kiezen. Ja, als je honderd mensen verbonden bent... en één iemand verandert van mening... dan ben je daar niet zo gevoelig voor. Want jij volgt wat de meerderheid van jouw buren vindt. En als jij dan twee mensen of drie mensen die verandert, dan, uh, houd, dan, volg je, dan geef je dat niet door. Het is dus precies anders dan je dacht. Degene met de minste connecties heeft uiteindelijk... de meeste invloed op, op, korte, op, termijn, termijn. op korte termijn. Ja. Rick Wax, dankjewel, onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. Dit was Laatje Drinkt. Goeie In één stemronde is gekozen... tot de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid... Diederik Samson. Precies een jaar geleden werd hij de nieuwe leider... van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, het wordt tijd... Diederik Samsom. dat de handen uit de zakken gaan...